Zoetigheid kleven aan elkaar, joh. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oh. Jermaine Jackson, sweetest, sweetest. Wat, wat ik even niet en wacht even, even kijken. Meryl, sweetest. Johnny, sweetest. Stay up there! En daar Kimmy, meanest. <laughs> nou Kijk eruit. Uh, yeah. Ja, maar serieus, serieus, serieus. Ik ben een grote kerel, ik ben 125 kilo. Maar dit meisje beangstigt mij. Mag ik even, even zeggen? Je was, je juist. Jan, ik, Jan, ik, Jan, ik kan jouw toekomst voorspellen. Your future will be without children, I can tell you that. Wil je nou wat moois horen? Precies. Jan is bang voor alle vrouwen, hij weet niet wat hij ermee moet doen. En een grote kerel die heel erg zoet is, hoeveel zoetigheid is daar... En dat was het zo voor Jan, zover de Hufters. Jan. Geef hem eens even een klap voor ze ballen. Nee, nee, ja, nee. Hé, hey, maar luister even. Een Duitsertje mag weg, maar, Jan, weet je wat ik even niet snap? Ik... Jan. Ho, oh, oh, ho, oh, wacht, wacht even, wacht even. Hoeveel tijd hebben we nog? Even heel snel. Wat ik niet snap, dat hij nooit verder is doorgebroken. Nee, dat weten we. Dat snap ik niet. Maar, kinders. Dit was de Nightwalk Eerst Uur. Mijn fout, niet maar uh, ja, hebben we... we nog even een nummertje? Nee, nee, nee, we lullen hem er wel even uit. Nee, we lullen hem er niet uit. Ja, nee, ja, nee, da, da, nee, dat is te kort. Dat is te kort. Oh, op, met ah, dat johen, te kort. Is lullen, lul lul lul lul lul lullen, lul lul lul lul lul lul lul lul lul hebben we lul lul Oeh, Jan, dat moet je nou even niet, dat is ineens straks een, een kaakfractuur. Wil jij dat nou het boek? Ja, echt open. Zonder, Wacht Wacht zonder we gaan het boek over nou, we gaan hem echt openen nu. Nee, wacht even, we gaan even, nee, we gaan nog even nog... Even over die man die volgens achter een... dan We hebben nog het verhaal. Nee, wacht mee. even, we hebben even nog... We hebben even en Jan duo met Hier nou, het Mike en, eh... Mike en Jan duo met DikkeLul. En DikkeLul, DikkeLul, DikkeLul, DikkeLul, DikkeLul, DikkeLul, DikkeLul, DikkeLul, hier DikkeLul, is het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 De vakantie voor de basisscholen begon vrijdag in de regio Noord. Zo'n 400.000 mensen vertrokken naar het buitenland. De meeste met de auto, maar zowel gisteren als vandaag waren er minder files dan normaal. Zangeres Esme Dentos en rapper Dio zijn de grote winnaars bij de uitreiking van de TMF Awards. Ze kregen ieder twee prijzen. Esme Dentos, die bekend werd via YouTube, won de prijs voor beste vrouwelijke artiest en de Superchart Award. Dio kreeg de prijs voor beste video voor zijn clip bij het nummer I en de Borsato Award voor veelbelovend jong talent. In New York is Alan Klein overleden, de oud-manager van de Rolling Stones en de Beatles. Hij leed al een tijd aan Alzheimer. De zakenman Klein begon in 1963 in de popmuziek als manager van Sam Cooke. Later werd hij ook de belangbehartiger van de Stones. In 1969 speelde hij een rol bij het uiteenvallen van de Beatles... die ruzieden over de opvolging van de overleden manager Brian Epstein. Alan Klein is 77 jaar geworden. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Fabian Cancellara. Hij won in Monaco een individuele tijdrit over 15,5 kilometer. De Spanjaard Contador weer tweede en de Brit Wiggins derde. Zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong, die een comeback maakt, werd tiende op 40 seconden achterstand. En beste Nederlander was Robert Geesink. Hij werd 31ste met een achterstand van 1 minuut 15. FC Twente en HSV zijn het eens geworden over een transfer van El Jero Elia. De linksbuiten tekent een contract van vijf jaar bij de ploeg uit de Bundesliga. HSV heeft voor Elia zo'n 10 miljoen euro betaald. Een deel daarvan gaat naar de vorige club van Elia, Ado Den Haag. Het weer helder met minima vannacht om 13 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur ongeveer 25 graden. Dit was het, er was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort. De zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk. Ja, we horen het. We zijn in het tweede uur aanbeland. We zijn nog steeds bezig met de Michael Jackson tribute. We hopen nog gelijk met Michael Jackson met Bad. En we gaan het straks nog even hebben over zijn hele geschiedenis. En we gaan zo ook nog heel even. Ja. Telefoon terreur plegen, want daarom zijn wij Nightwalkers. Of niet uh. right. dan? Ja, dat was Michael Jackson Who's Bad we gaan nu even naar een wat rustiger nummer toe met Michael Jackson The Girl Is Mine en lekker nummertje lekker nummertje we gaan de hele avond nog even verder ik hoor hem al bijna. we gaan ervoor every night she walks right in my dreams, since I met her from the start I'm so proud I am the only one who is special in her heart the girl is mine the doggone I know she's mine You got the doggone girl, this is mine mm. I don't understand the way you think Saying that she's yours, not mine Sending roses and your silly dreams Really just a waste of time Because she's mine Ja, ja, nu even kijken. Oh ja, ja, ja, rustig aan, maar Schatzi. Ja, schiet nou even op. Oh, waar zijn we nu? Wat gaan we nu doen? Duwelijk, duwelijk, duwelijk, duwelijk, duwelijk, duwelijk, duwelijk niet, niet. Ja, oh, Schatzi! wat? Waar? Ah oh, daar! die Sint er weer! in de studio, Dat ja, is hoor. zo gezeig! Zeer goed! <coughs> also, no. Wat gaan we hier dan hier? Zo. So. Nou, uh, het stof is weer van ons strot af. Jawoon, dat is heel goed. We gaan het uh, in twee uur nog even hebben over, uh, omdat we, ja, we zijn met het Michael Jackson tribute bezig, mocht je het inschakelen. Jamie, leuk dat je luistert. Uh, we gaan het zo nog even hebben over bepaalde albums van hem en uh, we gaan sowieso een ode doen aan Jamie. We gaan een leuk nummertje voor de draaien. Hey Jamie, nood. Jamie bel eens even naar 5730393. Ja, kunnen we even lachen. Of ik stuur straks me 06 en wij gaan samen gezellig even bellen. Hey Mike, Mike. <laughs> het is weer zo waard. Glibber, glibber, oh. Wat Jamie hey. niet luisteren hoor, naar die jongetjes. Gewoon doen, Jamie. Gewoon gezellig. Ja, Kim wil het ook. Toch Kim, die je ja, het niet. Help. Oh, wel. Zie, ik zei het toch? Ze staat achter je, Oeh. Je niet verwacht, hè? Ze staat achter je. En dan wel letterlijk. Dude, het is net een ninja, die verschijnt uh, uh, overal wanneer je het minst verwacht. Ja, dat dan weer kijk, wel. Maar, kijk maar uit. Ze heeft ook bepaalde vaardigheden, maar daar gaan we het liever niet over hebben. <laughs> ja, nou, ik, daar zeg ik niks op. gewoon schoonheid. Ja. Dat vertel ik je wel uh, naar de uitzending. Uh, ah, uh, uh, Billie Jean hadden we nog niet gehad, hè? Oh, Echt oh, niet? Nee, nee. Wat nee. is dit nou? Dat kan toch niet Zet aan die handel, kom op. Ah. We gaan even luisteren naar echt een oude uit de oude dolls. We gaan de stop eraf vegen en we gaan weer door tot de klok stopt zegt hij. ja. Nou Jan, we gaan niet zelf dansen. Ik hou van het woord je? Ja. Ja? Later. Ja, dat was Michael Jackson met Billie Jean. Hé, hey, wie slaat mij? Ik weet het niet, maar ik ben het zeker niet. Ik vind het lekker. Oh. Oeh. Wauw. Hou me in je broek. Ik heb hem nog ja. in mijn broek zitten. Ja, ja. Nog wel. Ja, we gaan even... <coughs> even oh. Mensen, ik wil even vragen in jullie... Uh... Ja, er zijn hier een aantal mensen natuurlijk opgegroeid, Michael Jackson, oh, bijna zet, iedereen zet, in deze wereld wel. Oh, ja? uh, we, uh, even een vraag, en ik wil uh, degene die het weet, moet het ook gewoon even zeggen: eerst een vingertje opsteken, ik ga er eentje aanwijzen. Zijn meest succesvolle album? Kom maar op. Hier is thriller klopt. We gaan even wat over zijn meest zijn, zijn succesvolle album vertellen, Thriller. In uh, 1982 kwam het baanbrekende album Thriller uit, dat opnieuw door Quincy Jones werd geproduceerd. Ten opzichte van Off The Wall was Thriller geraffineerder. The Girl Is Mine is een duet met Paul McCartney, was de eerste hitsingle van het album en werd nummer 2 in Amerikaanse hitparade. Daarna volgde Beat It en Be Startin' Something, die beide nummer 1 positie bereikten. Opmerkelijk is dat Thriller het bestverkopende album aller tijden is geworden, Mooi, maar door. in uh, eerste instantie niet eens uitgevoerd. Gebracht zou worden. Op het moment dat Thriller uit zou komen, was de muziekindustrie namelijk vanwege de recessie tot een dieptepunt gedaald. Vale. En daarmee ook de verkoopcijfers van cd's en LP's. Jackson's, uh, Jackson wilde dat het album Off The Wall zou overtreffen. Maar... Producer Quincy Jones zei dat hij blij mocht zijn met de verkoopcijf verkoopcijfers van rond de 4 miljoen. Nog minder dan die van Off The Wall. Na lang, uh, na lang op My Michael ingepraat te hebben ging hij uh, overstag met de lancering van het thriller. Uiteindelijk werd de muziekindustrie weer op gang geholpen doordat Michael spectaculaire videoclips bij zijn hits maakte. Liepen de verkoopcijfers razendsnel. Het werd pas echt een succes tijdens de 25ste verjaardag van Motown. Jackson trad samen met zijn broers op en sloot de show af met Billie Jean. Waarbij hij voor het eerst de uh, Moonwalk Lielt zien aan de buitenwereld. Deze beweging, waarbij het lijkt alsof iemand vooruit loopt. Maar in feite achteruit loopt werd, werd kenmerkend voor Michael Jackson. Thriller is het uh, ja, best verkochte album aller tijden geworden met naar schatting meer dan 120 miljoen verkochte platen wereldwijd. Deze hits, uh, eveneens als uh, het, ja, het titelnummer thriller, gingen uh, gepaard met opvallende videoclips die het aanzien van uh, muziekvideo's deden veranderen. De clips hadden een duidelijke verhaallijn, iets wat dan tot nu toe ongebruikelijk was. thriller was dan uh, de duurste videoclip aller tijden. Hij werd door Michael Jackson zelf betaald. Nou ja, met dat geld kan dat ook wel. Voor thriller gebruikten Michael Jackson muzikanten met een goede reputatie. Zoals Jeff uh, Porcaro, uh, Steve uh, Lukather en Greg fillingen En ja. David uh, Page en Steve en, nou, dus de broer van die we de eerste die we net opgenoemd hebben. Zingers. Van de groep Toto. <laughs> Toto, overigens ook heel erg bekend, uh, heeft ook het heel goed gedaan, maar we, hebben nog even, we gaan nog even terug. Leverde een belangrijke muzika muzikale bijdrage op vrijwel alle nummers bespelen zij de instrumenten. Steve Poccaro uh, schreef Human Nature en samen met Page en Phil Gaines was hij verantwoordelijk voor de arrangementen. Michael noemde Steve Poccaro Yara's Yada, zijn, zijn de extra kleine geluidjes zoals gebruikt in Thriller en Beat It. In 1985 schreef hij samen met Lionel Richie het nummer We Are The World voor de hongersnood in Ethiopië. Een grote groep Amerikaanse artiesten verenigde zich onder de naam USA for Africa. Het geldt nog steeds als een van de snel, snel platen ooit en werd dan ook wereldwijd een nummer 1 hit. Nou, dat was even het stukje over Thriller. Zo. We gaan uh, sowieso. Uh, we gaan even naar het gelijknamige. Het is een beetje te laat hoor. Ja, we hebben geschiedenis over een le legende duurt nooit te lang. Dat is toch verkeer, Precies. Hoor. Ja, wacht ja, even. Uh, ja, dan bijna. die we openen. Hop. Ja, bijna. Dan... op. klein stukje nog. Hij klep, dan doen we die openen. Bijna. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, het gaat nee. wel moeilijk hoor. Ja, het is hij moet, moeilijk. Hij moet even zoeken. Ja, kom. <laughs> hij moet even het goede puntje vinden. We gaan luisteren naar het, ja, het, meest succesvolle album en gelijknamige nummer. Je weet het gewoon al. Trailer, Michael Jackson. Boom. and evils are lurking from the dark. and place the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stay alive je body start to shiver For no immortal can resist The evil of the <laughs> Wat een thriller jongen, wat een thriller Ja en ik kreeg net even te horen van wie die lach is Van mij? Nee, nee Wat jammer nou Nee, het schijnt van Jermaine te zijn. Jermaine Jackson, die heeft ermee... Ook... Trouwens, even een trillernieuwtje. De microfoon waar ik nu in praat, daar is een triller mee opgenomen. Niet met deze, maar hetzelfde type. Oké, oké. Ik was zeggen, anders was je lang bij mij thuis, maar... Ik wou wel zeggen, anders uh, had je al lang uh, stinkend rijk geweest. Dat dan weer wel. Nee, hetzelfde type. Ah. Gewoon een heel goedkoop dingetje. Daar is de triller ja, mee opgenomen. Ja, dat vind ik een hele goeie. Nee, niet die, die andere. Nee, naar beneden. De boven, naar, naar beneden? Wat? Achtervoor? Ja, die. Uh, iets meer naar nee, links. Naar links uh... Ja, maar die heeft, Jan, die heeft Jan dus ook al gehad, hè? I, oh ja, dat is waar. Nu nog iets naar beneden, Mike. Oh ja, nee. Ja, en, ja, ja, ja daar, daar. Naar boven. Ja, ja, goed zo, daar. Oh, ja, gaan that's keer, that's nu hebben we like gewoon drie keer. Nu we gewoon drie keer Sweetness die probeert uit te leggen. Oké! Wat ze willen hebben. Okay, okay. Nou, we gaan even naar het. Uh, uh, yeah, <laughs> zo. Door al die vrouwelijke Duimant. aandacht, jongen, die ik in één zomaar krijg. Denk yeah? oh, je? Like Waarom like krijg jij die altijd? Wat oh, is dit? Hij staat, dat is het simpele. Ah, jullie gaan vollezen? Oh, oh nee, hè. Nou, we gaan even over. Hou mee je broek. Ik heb hem nog in mijn broek zitten. Ah, je Ja, nog wel. Even zonder onderbreking, jullie zeker, jongen, We gaan even hebben over het uh, tijdperk Bad. Nou, jullie weten allemaal dat er tussen, de, tussen het eerste en het volgende album zaten er heel veel lange pauzes met Michael Jackson. Maar ja, dat was gewoon, hij was, hij was een perfectionist, hij wilde het gewoon in één keer goed doen. Ik bedoel, hij bedacht voor één enkel album, bedacht hij meer dan 100 songs... waarvan er maar een heel klein aantal werd uitgebracht. Ja. Dan, dan weet je dat je goed bezig bent. Ja, maar dat bewijst wel dat hij het wil. Dat hij het wil. Maak maar het verder. Er, er is dus uh, iets wat er zijn... Uh, sommige mensen die weten het niet. Maar in uh, 86, twee jaar voordat de uh, ondergetekende geboren werd... Uh, verscheen hij in een 3D-film genaamd Captain EO. Die werd uh, exclusief vertoond in alle Disney Weet je wel, Parijs, uh, Florida en ja. dat... En in 1987, uh, even kijken, dan gaan we weer verder met de muziek, voltooide hij met Quincy Jones zijn studioalbum Bad. Mede dankzij het uh, album the, Four, the Thriller, veroorzaakte de release van Bad een hele grote hoop publiciteit. En met het ja, succesvolle album, nou, qua zijn standaard iets minder succesvol, maar, maar succesvol voor alsnog. Precies. En hij scoorde met dat album min, maar liefst 5 nummer 1 hits. Uh, I just can't stop loving you. Natuurlijk, Bad, titelalbum. Uh, the Way You Make Me Feel, Man in the Mirror. En mijn persoonlijke favoriet van deze vijf, Dirty Diana. How do I make you feel? I don't want to know how you make others feel, but you make me feel creepy. Jullie <laughs> creepy? Zijn echt eng. Ik voel ja, hotness in de air. Laat die Duitser even zijn mond houden. No, this sounds good. You do the song and he goes telling every story. Go where you stayed. Juist ja. Maar dat was dus in Amerika. Dat was dus nooit eerder vertoond, Vijf nummer één hits. Even kijken. In Nederland waren het I Can't Stop Loving You, Bad and Smooth Criminal die de eerste plaats bereikten. Jackson maakte op dat moment de groot... Wacht even hoor. Gewoon de lippen even terugblenden. Het de grootschaligste en lucratiefste tournee aller tijden met diverse optredens op alle continenten. Toch was het succes van Bad niet te vergelijken met dat van Thriller. Er werden slechts 30 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht. Ja, even. Um, ik heb net al wat Michael Jackson kennis erbij gehad en ik heb hier nog een Michael Jackson liefhebber en kenner. We houden een tribute voor deze man. En Trix, kom maar even bij. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Jij hebt, uh, jij hebt ook nog zo'n man opgegroeid met ja, ik King van. of Pop. We zijn uh, ja de hele avond zijn wel uh, ja een tribute aan de ja aan de oh, legende. Uh, Jamie even tussendoor, je kan nooit te veel Michael Jackson hebben. Inderdaad. Wel te, te veel? Wel Wel Jan, maar nooit te veel Michael Jackson. Te veel Jan. Jan is vol te veel, en veel, Michael Jan Jackson nee. is vol <laughs> gewoon met. Inspiratie dat met weet. vernieuwing, met ja, talent dat is ontwikkeld, weet je. Het begon met ABC en dat soort met nummers. en uh, toen kwam je met zijn solo carrière off the wall. En toen ging je in een keer door met andere nummers maken. Maar mijn eerste nummer was dus uh, wat ik hoorde: Beat it. En uh, oh, ja, toen zag ik uh, de eerste clip, dus ook. En, helemaal uh, te gek. Trailer, weet je, dat is helemaal ook echt vet. Daarmee ben ik opgegroeid, en sindsdien uh, ja, heb ik het eigenlijk heel veel geluisterd. alleen de laatste jaar niet meer veel, behalve één nummer die luister ik echt elke dag. Gewoon ook vandaag, nog gisteren, nog voordat hij doodging. Zelfs nog, dat was om tien uur en ik hoorde pas om half twaalf dat hij overleden was. Dat nummer is They Don't Care About Us. Dat nummer is één van de beste nummers die hij heeft gemaakt. Hij is al gedraaid, maar tricks. Vind je, vind je, vind je, vind je, vind je het een pluspuntje als hem straks even nog één keertje draaien? Misschien je er dan bij bent? Gewoon doen. Kan, maar er is ook nog een ander nummer. Zo. Die is dan. ook heel goed. Dirty Diana, heb ik al klaarstaan. Ja, uh, cool. Nee, niet Dirty Diana, dit is een andere, The Way You Make Me Feel is heel goed. Ja. We gaan straks eerst Dat even... Dat echt een super nummer, The Way You Make Me Feel, weet je. Gaan we, we gaan niet, weet je wat, we hebben er schijt aan. Het is nog een legende. Feeling. En een legende kun je nooit way genoeg way hebben. Jullie je zei het goed. Over we gaan die oh, oh. twee uh, net genoemde nummers. Gaan we The way you make me feel. En uh, They don't really care about us. Gaan we gaan straks nog een keer draaien. Gewoon, we, we doen het gewoon. Dat, Dat gaan we het gewoon, gewoon doen. Helemaal geen ene. Fuck we gaan me. het even doe lekker het achter van. elkaar doen. Het maakt niet uit. Overfeeling, jongen. Ik voel de hitte van de dames even in de weer. Even kijken. Uh, zeg wil jij even rustig houden? Ze zitten zo te wapperen daarachter. Ja, we hebben nog een half uur te gaan. Dus doe maar lekker rustig aan. We doen gewoon lekker rustig. Nog een half uur volhouden, joh. Met jou? En dan? We gaan nu luisteren naar Dirty oh, Diana heerlijk. van Michael Jackson. Daar gaan we ook nog wat over vertellen. Daarna herhalen we even een nummertje van Michael Jackson. The Way You Make Me Feel, aangezien hij een lekkere hit is hier in de studio en de hele wereldwijd. I send my babies at home She's probably worried tonight uh. Ja, we herhalen zo nog even, we herhalen nog even een nummertje, de dames die hebben hem net gemist weliswaar. We gaan zo nog even luisteren, in ieder geval bijna nou al, over zoveel secondjes gaan we luisteren naar Michael Jackson. En nog één keer even The Way You Make Me Feel, dat schijnt heel goed hier te liggen. En um, ik ben heel trots erop dat ik opgegroeid ben met deze kind Hey, luister naar Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. We gaan luisteren naar Michael Jackson met een algemeen bekend nummer. The Earth Song. Oh man, how do you make me feel, man? Oh nee. Oh nee. En uh, de intro is nogal vrij lang hè? Volgens mij heb ik echt het origineel te pakken. Oh, Ik ben een beetje trots op. Op een origineeltje? <laughs> ja. Lekker dan. What about sunrise, what about rain, what about all the things that you said we were to gain, what about killing fields, is there a time, what about all things Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying girl? Did you ever stop to notice all the children dead the war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Luister luisteren naar Michael Jackson met zijn welbekende nummer, The Earth Song. Dat zingt hij, het, uh, hij zingt het nummer op dat moment wel, omdat wel. de aarde nou, eigenlijk wel rekening de kloot aan gaan is. Dus ja, echt ja, gewoon een van, de, van zijn betere nummers. Mike, ja. Het, ja. het is echt mijn favoriete even. nummer. Het is het lievelingsnummer van onze uh, ja, VIP, uh, <laughs> vip check die we hier zitten. vip Fipcheck. vip <laughs> ja, dat wordt hem hoor. Nou, maar we ja, we hebben toch meerdere vip -check's hier al? Dames ja. en heren, het woord ja, van de avond. vip Zoek maar op het woordenboek. Welke Vipchick is jouw favoriete Vipchick? Nou, ik, ja, ik weet ik, het al, maar eh, ik zeg voor de rest niks. Ja, ik, ik weet het nee, ook al. Uh, we gaan nog wel even snel wat voorlezen over een van zijn albums. Ik heb wel een gedeelde top 3 trouwens van Fipchicks. maar. Oké, okay, maar luister. Ik um, durf niet te zeggen welke er op één staat. Jillus? Ja, ik dus ben dood. Ik zou de naam niet weten. Jellus. Ja. Moet dat? Ja, we gaan nog even één albumje van hem voorlezen. Ja, welke? Dangerous. Nee, doe history. Nee, we pak even kijken. Zullen we alle laatste erbij pakken? Wat is de laatste er? Nee, nee, nee. Doen nee, man. Doe nee, we, doen, we doen history wel even ja. Kijk, we gaan even, we slaan Daniels heel even over omdat ja dan kunnen we wel blijven lullen. Uh, history in uh, 1995 keerde Jackson terug in de popmuziek met uh, de dubbele. Oh, uh, uh. dag schoonheid. Doei. En de andere. Ah, en hey, een, keer. Okay. Ah, jij ook een In 1995 keerde. Hé, hey, luister nou. Ja, schoonheid. Album History. In 1995 keerde Jackson terug in de popmuziek met de dubbele CD History, Past, Present and Future Book Eye. Bestaande Book uit één CD met zijn grootste hit en één CD met nieuw materiaal. Het album debuteerde op nummer 1 en in totaal werden 36 miljoen albums van verkocht. Hm. Dit is een stuk meer dan zijn voorafgaande album. Uiteindelijk werd het ook de best verkochte dubbele CD ooit. Scream en nu met. En zijn zus Janet werd een hit en kwam voor het eerst als eerste single vanuit het niets uh, de top 5 binnen in een Amerikaanse hitparade. Jackson leek zijn staat als de king of pop te gebruiken en voor, present en voor de presentatie van zijn muziek. Op de albumhoes van History staat een standbeeld van hem afgebeeld. Uh, en bij de Brit Awards in 1996 ging hij vervolgens de pers gekleed als een Dat Nou, Dat werd even niet over... goed ontvangen trouwens. Hè? Nee, maar luister even. Uh, dat uh, dat stambeeld, dat staat hier ook nog in Nederland. Waar? Het staat bij een of andere McDonald's hier zo, maar... Het, <laughs> nou, het is echt zo, het staat langs zoeken, de snelweg. Ga maar zoeken. Het staat langs de snelweg in een of andere McDonald's. Zo, Heb je een... Uh, ja, Geniaal. het is niet echt goud, het is... Uh, ik weet niet precies waar het van gemaakt is, maar het lijkt heel erg op goud. Messing? Sta, nee, ja, het zou best kunnen. Denk het wel. Uh, en uh, dat... Uh, de, het stambeeld bestaat echt. Ja, dat is waar. Maar dat, dat hij gekleed ging als een messias, dat werd trouwens heel slecht ontvangen. Ja, hè? absoluut. Dat, uh... Want hij heeft toen echt heel veel problemen gehad dan. Ik wil eigenlijk nog enige, even onze VIP-chick bedanken voor de goede verzorging hier. Ja, alsjeblieft. Hey, als je geen vrouw had in jouw leven, dan deed je helemaal niks meer. Dus uh... nee, dan, uh... jullie kunnen niet zonder ons, hè? Echt niet? Nee. nee. Nou, helemaal niet zonder jou. Nee, het gaat niet werken. Man zonder vrouw. Een man zonder vrouw. Dat je, je, je, je kan niet zonder ze leven en met ze, dan, uh... ja, ja, dan doen, doen ja, ze eigenlijk ja, alles. Voor. Zonder gaat dat te lang, joh. Op mijn werk zonder vrouwen daar, dat is echt. En dan heb je het verkeerde werk gekozen. Nee, ik heb het werk niet echt gekozen. Het ging een beetje vanzelf. Nou, dan, dan heb je het ja, uh, je vanzelf het verkeerde vandaan. Ja. Yeah. Ja. Kijk, ik heb het goed gedaan. Ik, ik had misschien een kutbaantje, maar ik was wel de hele dag omringd door vrouwen. Wat had je voor baantje? Ik zat altijd in kassa. Oh. Yeah. Maar ik zat wel de hele dag omringd van vrouwen van mijn eigen leeftijd. En ze je allemaal geld om daar te zitten, ja. ja. Nou, Daarom dat ja. toch kassa een goed begin. Ja. Ik weet alleen niet wat ik ja. nu heb. Ja, ik ook niet. Nee. Kassa van bordeel? Dat is misschien wel een goed idee. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Het niveau daalt hier mensen, echt maar. Ai, jij doet net zo hard mee als ik kan dat weet je best. Uh -oh. Verklap nou niet... uh, kun je toch nog een beetje vinden? Verklap me nou niet allemaal geheimpjes, weet je? Hij is de weg kwijt. Ja, ik zoek iets. Welke? Is je zo klein? <lacht> Dan moet zo jij je bek maken. houden, want ik zal zeggen van. Ik denk dat ik wel een opera leuk, le iets leuks voor jou weet waarmee je naar de plastic chirurg toe kan. Een beetje ongepast. Ongepast, maar goed geplaatst. <laughs> Wat, met je hart? Nee. Nee, hey, hey, hey, dat is niet lief, dat zeg je niet. Zo klein zijn ze niet, hè? Nee, dat loopt niet te zeiken. Ik heb niks te klagen om heel eerlijk te zijn. En ik heb toch wel het beste uitzicht van de hele avond. Hou toch op zich? Ja, vind ik, jij zit ernaast, jij moet op het hoekje kijken. We gaan luisteren ja, dat naar. Hoi, uh... hey, hallo. <laughs> ja, schoonheid. Anders doe ik die antactiek, hè? Moet dat nou? Ja. Al oh, wat schattig. We gaan luisteren naar Michael Jackson met Human Nature. Daarna uh, gaan we nog even. Ja, nog een klein beetje lullen. En dan gaan we uit, eruit met Michael Jackson. Met welk nummer? Dat zien we zo. Het is allemaal een verrassing. Oeh. En ik ben zo benieuwd. Klinkt echt geil nu. We luisteren naar Michael Jackson met Human Nature. We komen zo weer bij u terug en dan gaan we afsluiten mensen. Het blijft gezellig. Volgens mij is hij vastgelopen mensen. Vast oh, oh, wat een stress. Heb je, gezet, heb je hem op pauze gezet? Oh, nou laat maar zitten. Maakt niet uit. Dan kunnen we kunnen nog heel even sneller uitlullen, want we gaan nog heel even. Oh. Zet mij eens aan. Mag ik nog ik daar, daar ken je niet meer uit lullen Waar ja, ben jongen. jij nee. geweest? Klootzak het hele tweede uur Ik ben een keertje op tijd zitten het hele eerste uur naar jou te luisteren En dan ben je godverdomme tweede uur je bent pleitos Nee, nee, nee, nee, nee, nee geen aanranding. Ga ge ja, weg, ja, het zijn net geëren gooien Het zijn echt net geen gooien hier Nee, afblijven! balletjes pakken. Mensen! Alsjeblieft. Gaan we knikkeren? Bel 112, mocht u gaan mij willen herinneren. We... Gaan we Dit is een beers binnen. Nee, bij Mike is het zo de boel. Bij Jan is het knikkeren. Hé <laughs> hey Mike. Gelukkig o, o, weet wel, jij ja. Ja, wij ja, hebben, wij niet wij niet hebben vele Duitsers... hebben wij. De... van hem, joh. We hebben, we... Oh, wacht even. We, dan moeten we even... Dat vertelt ze je zo wel. Wat, gaan we Duitsers terroriseren? Nee, nee, luister, luister. Uh, we hadden het net even in het eerste uur... hadden we het er nog heel even over... over uh, wie zou de, ja, de mogelijke opvolger kunnen zijn... van Michael Jackson. Ik heb het er net al over gehad... Uh, als je gaat kijken naar een van zijn shows, er zijn er heel wat nummers die hij, uh, hij, hij covers niet, maar qua dansstijl en qua zang kan hij het wel. Ik heb het namelijk dan ook uh, over niemand minder dan Justin Timberlake. Het klinkt misschien even heel raar in de oor, maar het is wel zo. Als je naar nummers van hem gaat kijken, hij heeft wel dezelfde stijl. Hij kan het ja, wel. Hij, heeft, hij, hij kan dezelfde toonhoogte kunnen halen.